12 uur. Het NOS-journaal door Alt -Megens. Goedemiddag. Schiedamse burgemeester wil verbod op vuurwerk in haar gemeente. Jan Nagel presenteert nieuwe Oudere partij. En notarissen bepleiten meer transparantie in Kostenhypotheek. Vanmiddag is het zonnig en droog, 3 graden in het oosten van het land en zo'n 6 graden aan de kust. Morgen bewolkt, ochtends strekt een gebied met neerslag vanuit het zuidwesten over het land. Het wordt morgen 4 tot 7 graden. Na morgen blijft het overwegend bewolkt, regenachtig en zacht. De burgemeester van Schiedam, Wilma Verver, overweegt een vuurwerkverbod tijdens Oud en Nieuw. Burgemeester Verver, goedemiddag. Waarom een vuurwerkverbod? ...omdat de schade en de, uh, erg, erg groot is, veel te hoog uh, vind, ik, uh, vind ik zelf. En als ik dan zie wat wij er allemaal preventief aan doen... ...daar zijn we maanden mee bezig, er is een heel draaiboek voor, voor gemaakt. Er wordt ook veel geld en, en tijd en inzet in geïnvesteerd om uh, preventief heel erg veel te doen. En als je dan merkt dat het toch nog steeds een grote sport wordt om de knallen steeds harder te maken... En dat dan vooral te bereiken door prullenbakken of containers op te blazen of zelfs zelfvuurwerk te maken. Ja, dan, dan, dan is daar bijna geen, geen begrenzing meer in. En als we met elkaar in iedere gemeente op dit moment spreken over bezuinigen. En kan het iets minder op het gebied van van diverse onderwerpen. En je moet dan constateren dat je zoveel geld moet investeren. aan het herstellen van de schade door particulier vuurwerk. dan eh, mogen we best eens een keer met elkaar kijken. of het niet op een andere manier geregeld kan worden. U zegt schade en dat betekent opgeblazen containers, opgeblazen brievenbussen. En, en dat soort zaken. Is dat de schade die u bedoelt? Ja, verkeersborden, abris. winkelruiten. glazen ruit in de passage. Een, een, een zaak die door uh, vuurwerkpijlen waarschijnlijk in de brand is gegaan. Uh, brandschade aan, aan een brug in het park. Uh, schade aan lichtmasten, aan parkeerautomaten, speeltoestellen. Dat soort zaken allemaal. En wat kost dat de gemeente dan uh, bij één een zo'n jaarwisseling? Nou, ik heb uh, vor, vorige week, voordat ik uh, uiteraard deze opmerking maakte, heb ik een, een inventarisatie voor op dat moment. En dat is tot en met 6 januari opgevraagd. En dan zitten wij al op 85.000 euro. In die, uh, die 85.000 euro waar u het net over had... zit daar ook het, het opruimen van, uh, van het vuurwerk bij... wat de eerste week van januari moet gebeuren? Nee, daar zit, uh, daar zit uh, niet het opruimen bij. Nee, het is nee, niet nee. zo dat de gemeente Schiedam een, een vuurwerkverbod overweegt... maar we moeten nee. wel proberen daar uh, met, met alle gemeenten... misschien via de ja. VNG of, uh, hè, of, ja, of de landelijke ik overheid ik, wat te doen. Ik heb ook letterlijk doen. gezegd van wij overwegen een brief te schrijven aan de wetgever. Dus we zijn echt niet zo dat we een hekje om Schiedam gaan zetten... Maar het is, een, het is het oproepen tot het bewustzijn van hoe lang gaan we hier nog mee door. Wat vinden we met elkaar nog acceptabel als we bepaalde uh, investeringen niet meer kunnen doen... maar wel de kosten moeten dragen van, uh, van de vernielingen. Waar zijn de grenzen? Burgemeester Verver van de gemeente Schiedam, dank u wel. De Belgische koning Albert ontvangt onderhandelaar van de Lanotte pas morgen... Die wil stoppen met zijn bemiddelingspoging om een nieuw kabinet te vormen... en zou daarover vandaag praten met de koning. Waarom het gesprek is verschoven, dat is niet bekend. Koning Albert houdt het ontslag van Van der Lanotte nog in beraad. Vorming van een nieuwe Belgische regering het gaat allemaal erg moeizaam. Van der Lanotte probeerde zeven partijen op één lijn te krijgen... daarbij zowel de Vlamingen als de Walen tevreden te stellen. Belgische media houden er nu rekening mee... dat de koning Van der Lanotte zal vragen een nieuwe bemiddelingspoging te wagen. Notarissen willen dat mensen die een hypotheek nemen... hun makelaar en tussenpersoon voortaan rechtstreeks betalen. Nu lopen die betalingen nog via de notaris. Geert-Jan Charneel, goedemiddag. Goedemiddag. U bent voorzitter van de beroepsorganisatie van notarissen, de KNB. hè? Klopt. U en de uwe moeten die kosten voortaan niet meer innen, zegt u. Nee, onze rekeningen zijn primair gegeven om betalingen te verrichten... aan partijen en consumentenklanten die bij de acten betrokken zijn. En adviseurs horen daar niet bij... En het is toenemende mate zo dat er steeds meer adviseurs betrokken zijn bij die transacties. En het voor de consument niet inzichtelijk is, niet transparant is, waar de betalingen eigenlijk voor geschieden. Maar als iemand het transparant kan maken, dan is het toch een notaris? Ja, maak het heel transparant door enkel die betalingen te verrichten aan de partijen bij, bij de akte. Alle andere betalingen, dat is een kwestie tussen de, de adviseur en de, en de consument zelf. Ja, dus u zegt van we willen alleen te maken hebben of we willen alleen uh, verantwoordelijk zijn voor, voor zaken die uh, direct met, met die hypotheek of, of die aankoop te maken hebben. Ja, en voor die betaling waarvan wij kunnen zien en kunnen instaan voor de juistheid daarvan, dat partijen ook weten waarvoor zij betalen. En nu is het toch vaak onduidelijk voor consumenten waarvoor zij precies betalen. En door de betaling de betalen zou de indruk kunnen ontstaan dat het allemaal wel klopt en in orde is. En dat, uh, dat willen we niet meer. Aha. Nou wil de minister De Jager, de betaling van tussenpersonen via provisies over twee jaar helemaal afschaffen. Zit u op die lijn, houdt dat verband met dit hey, voorstel? Houdt er geen verband met. Het is puur ons eigen, ons eigen beleid. Oh. Ja. Nou, zien makelaars en tussenpersonen dat uh, niet zitten. Die vinden, zoals het nu gaat, vinden ze het eigenlijk wel best. Ja. Wij vergeren in feite natuurlijk als, als incasso-bureaus voor, voor makelaars en tussenpersonen. En dat is in feite niet helemaal waar wij voor bedoeld zijn. We zijn natuurlijk primair bedoeld voor regulering van het verkeer. Tussen, tussen koper en verkoper en niet voor betalingsregelaar uh, voor, voor makelaars en tussenpersonen. Nou, u, u zegt van u moet diensten leveren uh, uh, voor die makelaars en tussenpersonen... waar u eigenlijk uh, niet voor betaald wordt. Nee, nee, dat is niet het punt. Uh, de consument die betaalt de makelaar zelf. Ja. Maar alleen niet via ons, want wij niet kunnen instaan voor de correctheid... van al die betalingen die verricht worden aan tussenpersonen en adviseurs. Ja. Maar is er dan een reden om te twijfelen aan die betalingen, aan de hoogte van die bedragen? Bijvoorbeeld? Nou, er zijn in het verleden wel betalingen verricht bij wat, wat onduidelijke verzekeringsconstructies... die toch betaald werden via de notaris, waarvan toch later bleek dat het niet klopt. En dat is toch, ja, toch een beetje misbruik gemaakt van het betalen via de notaris. En dat, dat willen we niet meer. Daar wilt u zich niet meer voor lenen? Nee. daar komt het eigenlijk op daar komt neer. Het op neer. Okay. Dat is Helder, Geert-Jan voorzitter van de KNB, de beroepsorganisatie van notarissen. Goedemiddag. Dank u wel. Dit is het NOS Journaal, het door Alt meegens. Taxi's in Rotterdam van de Rotterdamse taxicentrale... die rijden vanaf volgende maand met camera's op het dak. Die moeten alles gaan filmen wat er rondom de taxi gebeurt. Camera's zijn een onderdeel van een proef... om het toegenomen geweld tegen chauffeurs tegen te gaan. Binnenin de meeste taxis in Nederland zitten al camera's. Maar volgens de koepelorganisatie, de KNV Taxi, voldoen die niet meer. Degene die dan uh, een overval wil plegen of, of degene die op een andere manier uh, agressief is richting de chauffeur, die weet dat het wordt opgenomen en die probeert dan uh, de chauffeur buiten het bereik van de camera te krijgen en daar dan zijn agressieve of zijn uh, andere lelijke ding te doen. Taxi's in Rotterdam krijgen ook digitale borden en daarop kan de chauffeur de tekst help laten verschijnen als hij de situatie niet vertrouwt. De ministers opstelten van Justitie en Schippers van Volksgezondheid... brengen vanmiddag een bezoek aan Moerdijk. Ze praten in West-Brabant met de burgemeesters van Breda, Moerdijk en Dordrecht... over de brand vorige week bij Chemiepak. Het gesprek gaat vooral over de nasleep van de brand... en de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. En ook gaan de ministers kijken bij het uitgebrande bedrijf. Het winterweer heeft Frans KLM vorige maand miljoenen gekost. De omzet daalt ten schatting met zo'n 70 miljoen euro... Door de hevige sneeuwval vorige maand vervoerde de luchtvaartmaatschappij minder passagiers. Enerzijds vielen vluchten uit, maar ook mensen annuleerden hun reis. En ook maakte er Frans KLM extra kosten om de gestrande reizigers op te vangen. Het aantal passagiers op Europese vluchten liep in december met 3% terug... vergeleken met een jaar eerder. Jan Nagel wordt de lijsttrekker van oudere partij 50PLUS voor de Eerste Kamer. Provinciale statenleden kiezen de Eerste Kamer in mei. Nagel nam zelf het initiatief voor de partij... die de positie van ouderen wil verbeteren. Hij zat als in de Eerste Kamer, toen voor de Partij van de Arbeid. Daarna stond Nagel aan de wieg van Leefbaar Nederland... en de partij van Peter R. de Vries. Op de lijst staat ook de 80-jarige Michel van Hulte, die in het kabinet Den Uyl staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat was. Op 2 maart doet 50PLUS in alle provincies mee aan de statenverkiezingen. Op de lijst staan diverse bekende Nederlanders als lijstduwer... Noem wat namen Koos Postema, Klaas Wilting, Jacques Dankona en oud-wielrenner Kees Priem. De waterstanden in de Maas zijn stabiel. In Zuid-Limburg daalt het water alweer licht. In het noorden van de provincie bij Roermond wordt de piek in de loop van de avond verwacht. De Rijkswaterstaat zegt daarvoor genoeg voorzorgsmaatregelen te hebben genomen. Het hoge water in het Maasgebied is veroorzaakt door de grote hoeveelheden sneeuw die aan het smelten is geslagen. Ook het water in de Rijn staat hoog. Rijkswaterstaat verwacht dat het water daar tot overmorgen nog blijft stijgen. In Stijl in Limburg hebben dieven de borgpennen uit de noodwaterkeringen gestolen. Het waterschap. Een demontabele wand die staat gewoon uh, verticaal. En daar staan dan haaks uh, uh, steunen tegenaan. En uh, als die steunen uh, zouden wegvallen, dan klapt die demontabele wand naar binnen toe. En dan we, uh, krijgen de mensen die achter die demontabele wand wonen, krijgen een aantal voeten. Dan kunnen ze tot een meter en meer uh, water uh, krijgen. Vermoedelijk waren het koperdieven omdat de borgpennen koperkleurig zijn. Maar volgens het waterschap zijn de pennen van staal. En zijn ze dus voor koperdieven niks waard. Wielrenner Danilo Di Luca keert terug naar zijn dopingschorsing. De Italiaan gaat rijden voor de Russische ploeg Katusha. In 2009 werd hij betrapt op het verboden middel Sera. Werd toen tweede tijdens de ronde van Italië. Bij zijn nieuwe ploeg zal hij geen loon ontvangen. De nachtspelers Jonas Kolka, Tyrone Loran en Saza Feher... vertrekken aan het einde van dit seizoen bij de club uit Breda. De verbintenissen van het drietal worden niet verlengd. Tennisser Juan Martín Del Potro heeft zijn rentree gemaakt op de ATP-tour. Argentijn was lange tijd uitgeschakeld met een polsblessure. Del Potro won in de eerste ronde van het toernooi in Sydney... van de al zesde geplaatste Spanjaard Feliciano Lopez in drie sets. En Marco Bagdatis, de titelverdediger in Sydney... heeft zich afgemeld voor het toernooi. Hij kan met een liesblessure. en hij wil zich sparen voor de Australian Open. Dan verkeersinformatie. Goedemiddag, Sean Bakker. Goedemiddag. Twee files. Op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag... bij knooppunt Ypenburg twee kilometer. Daar zijn twee rijstroken afgesloten. En op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... bij knooppunt Terbrechtseplein, drie kilometer. Nog één keer de belangrijkste punt uit deze uitzending. De Schiedamse burgemeester pleit voor een verbod op vuurwerk in haar gemeente. Ze vindt dat met het vuurwerk te veel vernielingen worden aangericht. Jan Nagel wordt de lijsttrekker van Ouderenpartij 50PLUS voor de Eerste Kamer. Nagel wil met zijn partij de positie van ouderen verbeteren. En de notarissen vinden dat ze niet langer moeten optreden... als incassobureau voor makelaars en tussenpersonen. Consumenten moeten wat hen betreft de hypotheekkosten rechtstreeks gaan betalen. Dat was het uitgebreide NOS-journaal van 12 uur. Zometeen op deze zender Lunch bij de NCV.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Mijn Heilust is de naam van een uh, wijk- in Kerkrade. heilust. En ook de naam van een gezamenlijk project van de regionale omroep L1... en de krant De Limburger, Limburgs Dagblad. Aanleiding de bevolkingskrimp in Limburg. En ik praat er zometeen over met de makers. In het mediaforum Volksland columnist Bert Wagendorp en Liesbeth Staats, Die is van 1Vandaag. En het gaat over de restyling van WNL's ochtendspits. Met een nieuw decor en een nog rechtse geluid. Goedemorgen. Fijn dat u er weer bent in een nieuw jaar. Een nieuwe start en, zoals u ziet, een heel nieuw decor. En we hebben nog een verrassing. Een nieuwe commentator. Nou, Daar laten we straks ook nog een stukje van horen. Wie wordt de nieuwskenner van week 2? Ook een belangrijke vraag deze week. De eerste die aan de bak moet in de Nationale Nieuwsquiz is Karel Jan Voogd uit Zwolle. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media-nieuws van vandaag. Bijna alle jonge internetgebruikers in ons land waren vorig jaar actief op een sociale netwerksite. Zoals Hives, Twitter of Facebook. Maar liefst 91% van de jongeren tussen de 16 en 25 jaar had een account. Blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van De jongeren in de EU zijn alleen die uit Polen nog vaker online aan het netwerken. Dat jij toch altijd van die aanspannende dingen kiest. Ja, je moet daar een figuur voor hebben, hè? He. <grijg> Juist daarom. Op uw gemak, hè? u moeten naar uw gezicht zien om te zien waar uw voorkant is. <grijg> Zaterdag werden de tranen met tuiten gehuild in Vlaanderen. De cast van FC De Kampioenen een comedy-serie over een amateurvoetbalclub... ...kwam toen voor de allerlaatste keer bij elkaar. Na 21 jaar komt er een eind aan de VRT-reeks. De slotaflevering was al eerder opgenomen, maar zaterdag was er nog een zogenaamde inlagsessie, ...waarbij geluidsopnames van het publiek werden toegevoegd. Daarna werd de cast gehuldigd voor meer dan twee decennia Vlaamse tophumor. Martin Gaus werkt aan een nieuw tv-programma. Het is volgens hem zeer waarschijnlijk dat hij daarmee zijn comeback gaat maken. Ik ben in verregaande onderhandelingen met Omroep Max... voor een totaal ander programma dan dat ik tot nu toe heb gedaan... zegt Gaus in het Veronica Magazine. Opmerkelijk genoeg meldt Max-baas Jan Slachter in datzelfde blad... dat hij daar niks van weet. Wel zou het volgens Slachter kunnen dat Gaus met een productiemaatschappij... bezig is om een format te ontwikkelen dat ze aan de oudere omroep willen aanbieden. Afwachten geblazen dus voor de Martin Gaus-fans. Polderrapper Lange Frans krijgt vanaf februari een eigen show op Wild FM. Dat is een hitzender die uitzendt in de provincie Noord-Holland. Iedere zondagavond gaat hij daar het programma Lange Frans Goes Wild presenteren. Het bedrijf van Joop van den Ende werkt aan een musical waarin liedjes van Paul de Leeuw centraal staan. Het stuk gaat Vlieg met mij mee heten. De Leeuw gaat zelf niet op de planken staan, maar is wel als creatief adviseur aan het project verbonden. Het verhaal gaat over twee succesvolle dertigers waarvan hun ouders, die nog leven, verliefd op elkaar worden. Over een paar weken wordt bekend wie de hoofdrollen gaan spelen. Wij tippen oud schaatser Erik Hulzebos en zangeres Maud Mulder. Want die weten wel raad met een stukje Blijf bij mij. Bewezen ze ooit bij So You Wanna Be a Popstar. Wie vragen heeft over het kabinetsbeleid kan die via Twitter kwijt bij premier Mark Rutte. De minister-president laat vandaag weten dat hij zich kan voorstellen dat er vast nog vragen zijn nu zijn ministersploeg een tijdje aan het werk is. Rutte kondigt aan dat hij later deze week een paar van die vragen zal beantwoorden in een video. In Limburg is een bijzonder project begonnen waarin de regionale omroep daar, L1 en Dagblad de Limburger, Limburgs Dagblad, uh, met elkaar samenwerken. Het heet Mijn Heilust, genoemd naar een wijk in Kerkrade. En het project gaat over de gevolgen van de bevolkingskrimp in Limburg. Er komen geen bobo's aan het woord, maar juist de bewoners uit de wijk zelf. Ik praat erover met de makers Karin Hillebrand, die is van de regionale omroep L1. Dag Karin. Goedemiddag. En Wiel Beijer, die is van Dagblad de Limburger, Limburgs Dagblad. Dag Wiel. Hallo. Het is een uh, multimediaal project, Karin. Uh, hoe zijn jullie op het idee gekomen? Nou, het idee komt eigenlijk van Wiel. Omdat hij uh, voor de VPRO werd geïnterviewd uh, in, in het programma over krimp. En toen kwam hij in zijn oude wijk. En toen dacht hij, Goh, ben ik ben hier al lang niet meer geweest. Schrok een beetje van de toestand daar. En daaruit ontstond de hem het idee, ik zou er naar terug moeten. En ik zou in mijn oude wijk bijdrages moeten gaan schrijven over bevolkingskrimp. Want als je het ergens goed kunt zien, dan is het hier wel. En uh, toen troffen wij elkaar voor een hele andere reden. Hij vertelde wat, voor wat zijn plannetje was. En toen zei ik voor de grap, nou weet je wat, dan volg ik jou wel met de camera. En dat vond hij een goed idee. En onze bazen ook. En toen zijn we van start gegaan. Ja. En uh, nou, ik ben uh, sinds nu Cameo. Dat was ik nog niet, maar dat ben ik nu wel. Camio, dat is iemand die journalist uh, is en tegelijkertijd ook zelf de camera in de hand ja, had. Ja, en onze eigen wijze is om te denken dat de camera bedienen ook best zelf kan. Maar dat wilden wij omdat we dachten, als we nou met een heel camerateam daar gaan rondlopen... Dan is het heel moeilijk om die mensen aan het praten te krijgen. Ze willen het heel klein houden. In de zin van dat we die krimp klein willen maken. Ja. Maar dan moet je ook zelf klein blijven, dachten wij. Ja. Wil, uh, jij bent dus opgegroeid in die wijk? Ja, ik heb er van mijn, uh, van mijn eerste tot mijn zeventiende gewoond. En uh, ik ben er dus al veertig jaar weg. Ja, hoe maar ik ben het... nooit echt heel ver weg gegaan. Maar, maar toch tussendoor was een keer terug geweest, neem ik aan. Dit was ja, ik... natuurlijk. Ja. Nee, maar... nee, natuurlijk. Ik, heb, ik heb familie in de buurt, woonden, dus ik kom regelmatig in de buurt. Alleen. Ik ben nooit meer zo diep de wijk ingegaan. Uh, ik, heb no ik heb nooit meer gekeken van wat is er precies aan de hand in die wijk. Dat, dat, nu zijn we er ook een keer echt open gegaan. Ja. En, en die wijk staat dus eigenlijk centraal voor het probleem wat in Limburg veel groter is. Ja, niet alleen in Limburg hoor. Nee. O ook in Oost-Groningen en Zeevst-Vlaanderen. Ja. Uh, en straks in het hele land volgens mij. In, in de, in, maar met name is het dan in de regio kan je zeggen. Ja, ja. ja, ja. Vertel eens ja, wat, wat je daar... Wat, wat, wat, wat trof je daar aan zo? Wat, wat, vielen de schellen van je ogen? Mij? Bij, zo... Jij hebt tegen mij? Ja, ja, ja. Oké, Jij komt uit die wijk. Ja, ja, ja. nou, ik, ik, ik schrok wel uh, toen, ik, uh, toen ik weer echt, uh, echt door de wijk liep. Ja, ik zag wel dat de wijk er de afgelopen 40 jaar niet op vooruit gegaan was. Um, een deel verpaupering, uh, achter, achterstand en onderhoud zag ik. Ik zag, uh, ik zag onkruid in stoeptegels. Dat irriteert me altijd. Ik zag uh, kapotte voordeur. Ik zag heel veel auto's in de wijk staan die er vroeger nooit stonden. En veel ja. mensen hangend op straat. Ja. Beetje, in beetje, de zomer tenminste. Ja, beetje, beetje, en een beetje en het de deel van de wijk dat al afgebroken was. Een beetje teloor gegaan dus, die wijk. Ja, ja. ja dat zou ik willen zeggen. Um, je, hebt, want je had zaterdag al in de krant het eerste artikel. Is, is daar veel op gereageerd intussen? Ja, heel veel. We hebben heel veel reacties via Twitter gekregen. Er zijn uh, mensen die een reactie onder het verhaal geschreven hebben. En uh, wat mij opviel was dat met name ook mensen... die vroeger in Heides gewoond hebben, nu reageren. Dus die hebben het nu weer opgepikt en nu weer een... Uh, Via, via ons project een band met, ons, met hun oude wijk gekregen. Dat ja. is wel leuk. En Karin, jij hebt 18 mini-documentaires. Uh, ga je maken in ieder geval daar in die wijk. Uh, daar, is, uh, daar kunnen we een klein stukje van laten horen. Dat is nog niet eerder uitgezonden. Dus nee. uh, dat, dat gaan de mensen in Limburg allemaal nog zien. Maar we laten er vast even een klein stukje van horen. Ik zal niet toch? ik had helemaal. Uh, ja, ja, je woont. Maar kijk, als je nu voetbal, dat zal ik toch wat je doet. Nog al die jaren, ja, de laatste paar jaar. zal ik dat niet meer met. Want die waren niet fijn? Nee, die waren niet zo, nee. Waarom niet? Ja, omdat hij vuil Ze weinig nu wonen. En die vingen nog onveilig en te willen. Wat gebeurt hier dan? Ja, wat zou je gebeuren? Ja, de huur een jeet. Maar ja, voor je niet de trap eraf en verjeult kijken wat onder op de jank los is. Ja, ik had het hier jeet eh, voor, voor het je zeggen, hoor. Echt niet. Dat blijf ik binnen. Kon je ja. het een beetje volgen? Ik, <laughs> ik wou net zeggen, ik denk, ik denk dat behalve in Limburg... de rest van Nederland nu toch even dacht van wat zegt deze mevrouw? Maar. Uh, ze ja, heeft ja, een, het, een, het komt erop neer dat haar flat wordt afgebroken. Want zij woont in, in een van de twee witte flats. Het zijn flats, die zijn helemaal nog niet zo oud, zijn van 1970... Maar die eh, voldoen helemaal niet meer aan de eisen van deze tijd. Die worden afgebroken. En eh, zij zit eigenlijk al een hele poos te wachten op een andere woning. Ik heb haar in de zomer al eens een keer op straat geïnterviewd. En toen zei ze van ja, ik hoor maar niks. En nu heeft ze dan eh, eindelijk een andere woning aangeboden gekregen. En toen zijn we dan nog even in haar oude flat gaan opzoeken. En dan zegt ze van ja, het verpaupert hier zo verschrikkelijk. En er gebeurt van alles. Maar ja, ik ga echt die trap niet af om te kijken wat er gebeurt hoor. Want het is... Ja, een beetje bangig ja. wel, hè? Ja, goed vertaald, Wiel. Ja, Jij, is, Jij is, spreekt Kerkraad, niet. hoe, uh, hoe goed uh, Karna Kerkraad heeft ja. leren verstand die paar maanden. Al, al helemaal ingeburgerd, inderdaad. Ja, ja. Uh, mevrouw, mevrouw Annie Krutsen was dat. Maar het is ja. een, een voorbeeld dus van mensen die, du, die jullie daar tegenkomen. Uh, Wiel, hoe reageren die bewoners daar? Want ik kan me toch ook voorstellen dat ze denken... Ja, wat, wat moet ik daar nou mee en in de krant en, en ook nog met de camera en zo? Nou, wat ons is opgevallen is dat er geen, geen enkel moment enige vorm van vijandigheid is geweest. We werden al heel snel geaccepteerd in de wijk. En tegenwoordig worden ze zelfs herkend in de wijk. Dus uh, nee, het valt, valt reuze mee. Sommige mensen zijn blij als ze ons zien. En anderen maken soms een boogje om ons heen. Omdat ja. uh, ze bang zijn toch voor de camera of uh, de microfoon. Ja. En, uh, en andere mensen die vragen, die komen ook bij me. Van, als de krant niet op tijd bezorgd is of uh, de weekend gezet. En uh, ja. soms niet bezorgd is. Daar ga ik ook over dan. En klagen ja. over het weer. En ja. klagen over het weer, ja. En Karen, hoe komen jullie aan de verhalen? Deze mevrouw kwam je al eerder een keer op straat tegen. Maar... Nou, maar dat is ook eigenlijk zoals het continu gaat. We lopen gewoon over straat. Mensen zien wel wat we aan het doen zijn. We, we spreken ze over gewoon aan. Gewoon een mooie hond heeft u. Want iedereen heeft een hond namelijk in die wijk. Allemaal. En, eh, en dan raak je vanzelf aan de, aan de praten, en dan vertel je wat je aan het doen bent. En dan beginnen ze allemaal meteen. Ja, nou hier die rollen of ja, oh die flat. En dan gaan ja, ze gewoon kletsen. Dat is heel makkelijk eigenlijk. Ja, de, de tweede manier is natuurlijk het feit dat het Wiel daar vandaan komt. Betekent ook dat hij daar nog heel veel mensen kent. Dus binnenlopen bij de fanfare waar de jeugdafdeling zo klein is geworden... dat hij eigenlijk niet meer kan bestaan. En nu hebben ze maar de jeugdafdeling van de fanfare... samengegooid met de harmonie. Ja, dat zijn dingen, daar kom je vanzelf achter... als je er vandaan komt en mensen je aanspreken van... hé, als jullie toch bezig zijn... dan kom je hier ook maar eens filmen. En dat gaat ook voor de voetbalclub. En En wie noemde net al even dat er getwitterd wordt. Jullie hebben een Twitter-account geopend. Er is een website. Wordt daar ook gereageerd door de mensen? Ja, ja, heel veel al jaren. Terwijl er ik heel weinig op ja, We zijn pas begonnen en we krijgen ontzettend veel respons op. Dat is echt een zeer aangename, aangename verrassing. Daardoor blijkt doet dat het echt leeft bij mensen. Het is een project van, van twee verschillende media: krant en een regionale omroep. Normaal denk ik ook een beetje elkaars concurrent. Dat ja, gaat nu van goed zijn. wel goed ja. samen. Het gaat geweldig. We vullen katten ook alleen maar aan. We hoeven katten niet te bestrijden in deze zaak. Uh, het geheel van Twitter, uh, internet, krant, radio, televisie, straks een boek en een dvd, dat is toch een perfect product dat je samen kunt neerzetten. En ik kan het niet zonder hem en hij kan het niet zonder mij. Dus het is gewoon, we zijn lekker hartstikke afhankelijk van elkaar. Ja, maar hoe, gaat van die, hoe gaat het dan, die samenwerking in de praktijk? Want een krant is toch anders dan. Een krantenverhaal is anders dan iets op de radio. Nou ja. of? TV. Als ik zit te monteren, dan zit Wiel er gewoon bij. En hij bepaalt ook mede van. Uh, nou, ik vind, dit vind ik gewoon een rare uitspraak. Die halen we eruit. En als hij zijn verhaal af heeft, dan uh, gaat er een mailtje naar mij. En dan krijg ik een uh, tweet van hem s'avonds om 11 uur: van, uh, Kijk er nog eens even naar. En zo maken we in feite uiteindelijk alles zelf. alleen... Ja, ik weet wat het is om televisie te maken en om radio te maken. En hij weet wat het is om krant te maken. Dus we leggen daar dan wel het zwaartepunt neer. Ja. Maar, is maar niet we iets kijken iets heel zo... erg over elkaar schouders mee. Er is geen concurrentiestrijd van wie, de, wie, de, wie het mooiste verhaal het eerst heeft of zo? Nee, want er zijn geen ja. primeurs te halen. Ik bedoel, er is maar één, één primeur, dat is de krimpen. Die hebben we allebei gelijktijdig. Ja, en dat, en dat nee, en... wisten we ook al dus. Ja, nee, wat we dus ook niet doen is... als wij op maandag uh, 10 januari het hebben over carnaval... dan heeft dus ook de krant het over carnaval. En dus ook televisie over carnaval. Dat kan helemaal door elkaar lopen. Mm -hmm. Dus we, we zijn niet alles precies hetzelfde aan. Het is ook niet zo dat radio een, een uh, geluidsaftreksel is van televisie of zo. Dat je de quotes van radio ook weer in de krant terugleest. Het is een complete... dingen. Ja, heel verschillend. Ja. Uh, nou komen de statenverkiezingen eraan, uh, ook in Limburg natuurlijk. Uh, zeer belangrijk. En, en dit is natuurlijk wel een mooi thema. Ook, uh, waar, uh, neem ik aan, de provinciale politici zich ook wel mee bezighouden. Ja, die interesse hebben we wel gewekt, geloof ik. Ja, ja. Ze komen van alle kanten komen ze, komen ze op het project af. Ja, vooral via Twitter zien ze nu binnenkomen. En, en wat, wat betekent dat? In die wijk, zijn ze daar ook een beetje met de politiek bezig? Met de, deze, deze verkiezingen helemaal niet volgens mij. De, de vorige verkiezing is, was er een redelijke opkomst en uh, het zal je niet verbazen dat de PVV goed gescoord ja, heeft in die wijk. Dat was in Limburg natuurlijk een van de, van ja. de toplocaties waar ze. Ja, waar ze flink en, en kerkraden helemaal. Hè. Maar, dat, ja. maar dat merk maar je maar dus maar ook daar op... op straat? Nee, er wordt helemaal niet voor politiek gesproken. Absoluut niet. Nee, maar daar gaan we het dus wel over hebben... tegen de tijd dat die statenverkiezingen eraan zitten komen. Maar dat hebben we nu nog even laten liggen... omdat je dat het beste maar zo vers mogelijk kunt draaien... en, en optekenen voor radio en krant. Dus dat, uh, dat gaan we over een aantal weken ja. doen. Nou, nou is het is nou, heel vaak, vaak met aan? dit soort projecten... Dat het heeft nu een tijdje aandacht... en ik, ik weet niet tot hoe, hoe lang het precies doorloopt... Eind mei, begin juni. Ja. En, en daarna dan? Bedoel, wordt die wijk dan weer verder aan zijn lot overgelaten? Nee, we hebben, we hebben afgesproken dat we, dat we hoe dan ook de, uh, blijven terugkeren in de wijk. Het zal niet meer zo frequent gebeuren als op dit moment. Maar uh, we hebben gezegd dat als er iets gebeurt in de wijk, zijn wij erbij. En we blijven ook regelmatig terugkomen om te kijken hoe uh, de wijk zich ontwikkelt. Ja. Oké, okay, nou, het nou, is, is een mooi voorbeeldproject, misschien ook voor, uh, voor andere regio's. Uh, in ieder geval dat, dat de krant en de, de regionale omroep samenwerken op, uh, op dit punt. En het, is een, een mo mooi, uh, uh, het levert een mooi geheel op. Dus mijn heilust, heet het, uh, te zien en te lezen... ook via de uh, verschillende uitingen die we net al een paar keer hebben genoemd. Karin Hilbrand, dankjewel voor de uitleg. En hetzelfde geldt voor Wiel Beijer. Dank je wel. Charlie Day was dat singer songwriter uit Rotterdam, dacht ik, komt ze uh, vandaan. Uh, straks het mediaforum doen we met uh, Lisbeth Staats van 1Vandaag in Bert Wagendorp. Volkskrant columnist gaat onder meer over de restyling van Ochtendspits, het programma van WNL. Daarover zometeen meer, maar nu eerst Doral Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Burgemeester Verver van Schiedam denkt erover om een vuurwerkverbod in te stellen voor particulieren. Ze vindt het niet kunnen dat de gemeenschap moet opdraaien voor de schade die door vuurwerkvandalen wordt veroorzaakt. Volgens Verver is alleen al aan eigendommen van de gemeente Schiedam voor 85.000 euro vernield. Jan Nagel wordt de lijsttrekker van oudere partij 50PLUS voor de Eerste Kamer. Provinciale statenleden kiezen de Eerste Kamer in mei. Nagel zat alleen eens in die Eerste Kamer, toen voor de Partij van de Arbeid. Daarna stond hij aan de wieg van Leefbaar Nederland en de partij van Peter R. de Vries. De Baschische afscheidingsbeweging ETA heeft afgekondigd voorgoed de wapens neer te leggen. Vier maanden geleden besloten ETA al tot een voorlopig staakt-het-vuren. Paske maakte hun besluit bekend via mededeling in de krant. En De ministers, opstelten van justitie en schippers van volksgezondheid, brengen vanmiddag een bezoek aan Moerdijk. Ze praten met de burgemeesters van Breda, Moerdijk en Dordrecht over de brand vorige week bij Chemiepak. Het weerbericht van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig en droog met temperaturen van 6 graden aan zee en 2 tot 3 graden in het binnenland. Door de stevige wind voelt het een stuk kouder aan. Vanavond verandert er weinig, maar vannacht neemt de bewolking toe en in de vroege ochtend krijgt Zeeland met lichte neerslag te maken. De temperatuur ligt vannacht op min 1 in het oosten en plus 2 in het westen van het land. Morgen trekt de neerslag langzaam naar het oosten. Er zal voornamelijk regen vallen, maar aan de voorzijde van de neerslagzone is ook natte sneeuw mogelijk. Hoe dan ook, moet het verkeer morgen rekening houden met gladheid. De temperatuur ligt morgen overdag op 5 graden in Zeeland en 3 graden in de achterhoek. Na morgen blijft de stroming overwegend zuidwestelijk en schiet de temperatuur verder omhoog. Donderdag komen we waarschijnlijk al in de dubbele cijfers terecht. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Bert Wagendorp, journalist bij de Volkshand, columnist ook daar. Lisbeth Staats, verslaggever en presentator van Eén Vandaag. Welkom allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Was dat iets heel belangrijk wat je aan het opschrijven was of mocht ik dat eigenlijk niet zien? Dat was helemaal niet belangrijk, maar je hebt van die namen die ontschiet hier al opeens. En als ik die nou straks moet noemen, dan zit ik weer 30 seconden na zo'n naam te vissen. <laughs> Ja, ja. Oké, okay, nou goed. Uh, sportliefhebber ook, Bert Wagendorp natuurlijk. Ja. Uh, afgelopen weekend veel aandacht over uh, rond Koen Molijn natuurlijk. Met name zijn, zijn afscheid ook. Terecht, hè, denk ik. Ja, mooi vind ik dat. Ik, Koen is, hoort bij de, de, de generatie uh, sporters... die Nederland heeft leren kennen in de jaren 60. Dat, dat was eigenlijk de eerste generatie die op, breed op televisie kwam. Dus dat, die, dat zijn uh, grotere iconen geworden dan, dan de, de, de generatie daarvoor. En hij is nu een van de eerste die daarvan overlijdt. En dat zie je. Dat, dat, je ziet dat, uh, dat er een hoop mensen zijn en die daardoor geraakt worden. En ik vind het wel, ik vind het wel mooi, dat ja. afscheid van de man. Maar dat belooft nog wat als, als, als al die andere, Ik maar hopen dat ze nog heel lang onder ons blijven. Al die andere grote namen. Ja, dat namen. zul je zeker gaan merken. Dat uh, wanneer uh, echt uh, nog, nog grotere iconen als, als Van Hanegem en Kruif uh, ons ontvallen... Uh, dat het nog lang mogen duren... Uh, ja, dan, dan, zul je, dan staat het land echt op zijn kop. Nou, internationaal misschien wel. Ja, zeker. Ja, Kruiven, zeker, internationaal, ja, van, ja, kruiven ja. is natuurlijk nog weer een andere categorieën. Elisabeth, ja. ja. ja. uh, gisteravond uh, werd in Brandpunt die reportage van Aad Zeeman uitgezonden. Er was van tevoren heel veel gedoe over. Hè, want er was een rechtszaak, of kort geding. Uh, ja. Mensen wilden proberen dat te verbieden. Althans, er moesten aanpassingen komen in die reportage. De rechter heeft uh, de, de, de klagers geen gelijk gegeven. Dus hij werd gewoon uitgezonden zoals Brandpunt dat voor ogen had. Wat, wat vond je ervan? Een mooie reportage. Indrukwekkend. En het ging over een, een meisje dat geadopteerd was in Ethiopië. <kijkt> maar uh, naar nu blijkt onder nou ja, valse voorwenselen... is misschien niet helemaal de juiste woordkeuze... maar er klopte heel veel niet. Haar ouders zijn nog springlevend. die werden Volgens de, de rechtbank waren die dood. In het rechtbankverslag stond dat. En haar leeftijd was gesjoemeld met haar leeftijd en haar geboortebewijs. En er was een partij die vond dat deze reportage... te veel inbreuk zou maken op haar privacy. Maar dat zag ik als kijker er niet aan af. Op welke manier ja. dat zou zijn. Nee, dus terecht eigenlijk dat het gegaan is zoals het ja, is gegaan. Me wel, Heb je dat ja. zelf ooit bij de hand gehad, zoiets? Um, ja, er was een mevrouw die had ik geïnterviewd en uh, die dreigde ook met een kort geding via haar advocaat dat we dat niet mochten uitzenden. Dat was een verhaal dat ging over een mevrouw die in haar woonplaats. had zij een ambtenaren-benaderingscontactverbod opgelegd gekregen. Als enige in Nederland. Dus zij mocht het stadhuis niet meer in. En ze mocht geen ambtenaren vragen om stukken, notulen. Waarschijnlijk documenten omdat ze het al heel vaak had gedaan daarvoor. Ja. En ja. ze mocht nu alleen nog maar bellen met één ambtenaar. op een afgesproken uur. En daar maakten we een reportage over. En uh, omdat dat opmerkelijk was. En voor de eerste keer. En ze vond eigenlijk de nationale ombudsman. die stelde zich achter haar op. Die zei, ja, die ambtenaren moeten service verlenen. Die moeten niet uh, het contact beperken. Dus eigenlijk was er niets aan de hand in mijn ogen. Maar toen ging er een weekend overheen voordat wij dat uitzonden En toen nou ja, raakte ze behoorlijk in de war. Uh, Betichtte mij van smaad. Terwijl nou, dat was feitelijk aantoonbaar maar niet het geval. En de mevrouw raakte zo in de war... dat we het eigenlijk menselijkerwijs... maar besloten hebben om het niet uit te zetten. Ter bescherming van haarzelf dus eigenlijk. Ja, ja. Ja. Op het moment van het interview was er niets aan de hand, maar mm. ze ging zo door het lint dat, nou ja, om menselijke redenen. Ja. Maar goed. Laten we het hebben over WNL. Uh, die, hebben, die zijn al een tijdje bezig, maar hebben een soort nieuwe start gemaakt. Uh, de hoofdredacteur is vervangen. Michiel uh, die katen ging weg. Uh, Joost Eerdmans presenteert uh, sinds, nu, uh, sinds vorige week is dat, uh, dat programma op de avond. De uitgesproken <kwijls> WNL. En vanochtend was er voor het eerst een uh, commentator te horen. Ze hebben een heel uh, arsenaal aan commentatoren. Frits Hoefnagel was de eerste VVD-man natuurlijk. Hm. Hij werd in het nieuwe decor van 'Ochtendspits' bevraagd door Petra Grijzen, de presentatrice. Hoe heb je geslapen? Uh, nou wat korter dan normaal. Het is vroeg, hè? Ja. Hoe laat moest je eruit? Uh, om vijf uur ging de wekker. Om vijf uur ging de wekker. Ja. Is toch nog wel christelijk. Die van mij die ging nog vroeger. Ja, dat uh, zal. Jij wordt onze nieuwe commentator, een van de velen... die bij ons regelmatig gaat aanschrijven en gaat praten over het nieuws van de dag. En laten we daar maar meteen bij beginnen. Uh, wat schrijven de kranten, wat staat er op het wereldwijde web... en is het gesprek van de dag... Ja, Lisbeth, is de een verbetering dit? De nieuwe ochtendspits? Ik vond het decor in ieder geval een enorme verbetering. Veel warmer en nou, het is weer Ja, Dat is en... het plaatje? Ja. Dan de inhoud? Nou, Frits Hoefnagel was er vandaag. Dat, de keuze voor Frits Hoefnagel, een VVD'er, een prominente VVD'er. Dat, dat is natuurlijk een duider met een bepaalde kleur. Ik vond het vanochtend nog wel meevallen, in hoeverre die uh, kleur naar voren kwam. En uh, nou, je collega vroeg of dat een goed moment is de ochtend. Om dan al meteen met duiding van het nieuws te beginnen. Ik vond het niet uh, onprettig of zo. Nee. Werd gekeken? Ik heb niet gekeken, nee. Nee. En ik vind uh, uh, het, het programma nodig mij ook niet echt uit om te gaan kijken. Het, uh, het, uh, ik vind het... Uh, de, de, de, en zeker nadruk die niet wordt gelegd op, op ons soort nieuws. Ons soort duiding... Ik ben erg voor, uh, voor objectieve duiding. Ik heb ook het uh, rijtje commentatoren even uh, bekeken vanmorgen. Nou, dat, zijn dus al, dat is dus onder andere ook uh, Erik Nordholt. Ja. Ik wist niet eens dat hij nog leefde. Uh, uh, dan heb je nog... Uh, uh, even kijken. Willem uh, Vermeend. Willem Vermeend. Uh, Boekenstein. Dat was ik, en, en Thomas Lepeltak. Ja, dus. Huijers. Dus, ja, het zijn dus allemaal uh, uh, uh, boze mannen van, uh, van boven de vijftig. Ja... Uh, ik las een, een quote van Boekenstein. Die zei van die linkse mensen, ik weet al precies van te horen wat ze gaan zeggen. Nou, ik kan je verzekeren <laughs> dat weet ik van en Boekenstein ook al. <laughs> ja, en los van hun politieke kleur, vind ik het ook heel raar dat het weer alleen maar mannen zijn. Ja. Van een bepaalde leeftijd. Dan denk ik dat ja. programma wordt dus niet voor mij gemaakt. Maar vermeent en Noordhoud, met ben achtergrond. Ja, nou ja nee, ik, ik vind het prima. Maar je ziet, dus, je ziet wat WNL voor, voor, voor, voor omroep is. Het is een omroep voor, voor boze, mannen van, bo, boze witte mannen van, van 55 plus. Liefst nog iets ouder. Maar er zouden dan toch ook boze witte vrouwen te vinden nee, die zijn? Nee, misschien, misschien zijn die te weinig. Weet ik niet. Nou. <lacht> Ken je er eentje of niet? Nou ja, bedoel, als het gaat over politieke deskundigen... of mensen die al heel lang meegaan... want dat is ik, het criterium hier hmm. geweest... dan zijn ja. er toch zeker vrouwen te ja, vinden. Natuurlijk, is ook zo. Is ook zo. Um, dat, dat hebben jullie ook mee te maken bij Eén Vandaag natuurlijk. Dat, die, die opdracht van het moet meer geprofileerd... Dat, dat trekken zij zich heel erg aan. Zij moesten een rechtsgeluid gaan laten horen... en proberen dat dus te doen in de praktijk. Ik bedoel, dat kun je ze verder niet verwijten. Nee, oké. Okay. Maar bedoel je nu op de, doe je nu op de rol van de Telegraaf daarin? Nou ja, kijk, de publieke omroep wilde, uh, wilde nog diverser zijn. Dus er moest een rechtsgeluid komen. Dat werd WNL. Nou ja, dat vullen zij nu in, op hun manier. Ja, maar dan, mijn stokpaardje nu dan, heel even. Is dan het feit dat het om mannen gaat. En als je dan rechtsgeluid wil laten horen. Nou, er zijn toch ook rechts en ja. vrouwen? Nee, die nee maar het gaat, gaat me even om het totaalverhaal. Uh, ik bedoel, kijk, uh, je kunt zeggen wat je ervan vindt. En, en Bert uh, zegt van, nou, ik, ik hoef dat niet te zien, want ik weet toch al wat ze vertellen. Maar goed, zij vullen wel in wat de omroep. Het is een grote vroeg hoor, daar gaat, daar gaat het om. Oh. Okay, okay. Uh, <laughs> dat kan ook. <laughs> nou, over die link met de Telegraaf, want die is er, die is er officieel niet, volgens ja, mij. Ja, daar heb je het volgens mij te maken met twee werkelijkheden. Je hebt de juridische werkelijkheid. Ik geloof dat het op dit moment ook wordt onderzocht hè, door het commissariaat. Ja. En dat is ook terecht. Uh, kijk. Iedereen kan op zijn, op zijn klompen aanvoelen. Je hoeft echt niet zo heel slim te zijn om te zien... dat het twee handen op één buik is. En misschien wel drie handen op één buik. Met uh, pound. Dus uh, de Telegraaf is er... en ik moet zeggen dat hebben ze heel goed gedaan. Dat, uh, dat geef ik ze direct na. Is er fantastisch ingeslaagd om... door het steeds maar pushen van dat, dat Hilversum is een links nest... Uh, hebben ze een voet tussen de deur gekregen bij Plasterk. Die heeft ze toestemming gegeven om 50.000 handtekeningen te verzamelen. Nou ja, dat, uh, dat is natuurlijk niet zo'n heel groot punt... voor een krant met, uh, ik geloof ik, 600.000... Oplagen, dus dat, dat hebben ze heel goed gedaan. Maar dat, dat, dat krampachtige ontkennen van dat er nu een, een, een commercieel bedrijf is in Nederland, zijnde de Telegraaf, dat gewoon met twee poten in het heel publieke bestel staat. Ja, dat hoef moet je niet gaan ontkennen. Dat is gewoon zo. Dat is een feit. Je ziet het aan, aan het hele campagne voeren van die krant voor het, voor het WNL. Volgens mij is het gewoon Jules Paradijs. Een, een, een, een volgens mij voor die krant uitstekende oversecteur. Die heeft gezegd: van die bikke kaarten, dat is, die is helemaal niet rechts. Dat is een, een D66er. Weg met die man. De, dat heeft hij ook gezegd van de voorganger van Joost Eertmans. Eertmans uh, vind ik het overigens een bijzonder aardige jongen. Die heeft zelf een leuke niche uitgebikt. He, ik, ik ben het rechtse geluid in Nederland. Nou prima. Nee. Vind je maar, het een goede presentator? Ja, te... nou, ik, vind, ik, ik, ik luister wel regelmatig naar hem bij BNR... waar hij dan ook een soort uh, ja. praatshow doet. Ja, ik vind, ik vind Joost uh, doet, dat, doet dat goed. En die, die, die provoceert ook, dat mag allemaal van mij. Maar ontken niet langer dat het gewoon ja. de telegraaf maar, is. Maar helemaal ontkennen doen ze het ook niet. Want ik zag een hele grappige foto op geen stijl... dan hadden ze het cupsoepautomaat en het koffiezetautomaat. Er stond er een pijl bij. Het rechterautomaat is voor de mensen van Poon... en links is voor uh, <lacht> de telegraaf of omgekeerd... Ja. Ja. Dus bedoel, ik het is een beetje publiek geheim. Maar ik, ik, toch nog even terug naar, naar zeg maar dat rechtsgeluid. Wat zij moeten vertegenwoordigen. Dat is gewoon heel lastig denk ik in de praktijk. Ik bedoel, je kunt dat wel zeggen dat je dat wil doen. Maar hoe versla je een, een, een, een brand als vorige keer... Uh, nee, vorige, je kunt was, geen was die... rechtse vraag bij een brand nee. stellen. Tenminste niet, <laughs> niet, uh, ja, Je kunt suggereren dat het weer is aangestoken door... Door de wel uh, van, van links. Zeg maar. <laughs> ja, maar je moet nee, dus nee, nee, met, maar... met, met commentatoren en zo... moet je dat geluid ja, een beetje laten nou, horen. Ja, of je kunt natuurlijk onderwerpen kiezen. Uh, die... die dan ga je er maar even van uit dat het de rechtse deel der natie daar behoefte aan heeft. En dat je het heel, heel vaak en heel lang over de kilometerheffing gaat hebben, bijvoorbeeld. Ja. Daarin zou je natuurlijk wel een beetje kleur kunnen bekennen. Nou ja, daar kan de Telegraaf in ieder geval het voorbeeld geven. Want die doen dat natuurlijk voortdurend. Een ja. uh, soort van die, actiejournalistiek. Die voeren campagnejournalistiek. Dat mag ook, dat vind ik ook prima. Dat vind ik, ik vind het ook wel een, een toevoeging aan het Nederlandse journalistieke landschap. En ik. Ik ben het nooit zo eens geweest met die, met die constatering dat het in heel veel nou één linkse volksstand is. Dat, dat, je hebt omroepen als Avro en Tros, die zijn natuurlijk bepaald niet volksstand. Het geldt in het hele Nederlandse medialandschap niet. Het, het grootste opinieblad is, een, is gewoon een rechtse opinieblad. Ja. De, de, de, de grootste krant en de, de meest invloedrijke krant is gewoon een rechtse krant. Dus dat gejammer van, van, van het rechts, ja, hm. hou even op. Zeg. Ze willen Zie een we. beetje de Nederlandse Fox zijn. Ja. Uh, dat heeft nou, dat noemt vind Joost ik niet bijvoorbeeld ook noemt, die, die Hoe heet die? Die man, uh, uh, hoe heet hij nou, die, die columnist, of die, die presentator daar, uh, die ook zo boos werd Alex uh, O'Reilly, van... ja, ik kon even niet op zijn naam komen. Dat is eigenlijk zijn grote voorbeeld. Will nou, O'Reilly, ik vond vanochtend als ik wakker Nederland keek, vond ik het nog niet de Fox-uitstraling hebben uh, die ze misschien nastreven. Maar misschien moeten ze daar ook maar blij om zijn, toch? Nou. Nee, okay. Nog iets anders. Uh, in de soap rond Wikileaks. Uh, de Nederlander Rob Gongrijp wordt nu in de Telegraaf ook genoemd... als adjudant van Topman Assange. De Amerikanen zien hem als kopstuk in de organisatie. We willen ook allerlei uh, informatie over hem uh, hebben. Uh, Bert Wagendorp, die Rob Gongrijp... die kennen we onder meer van uh, de stemcomputers... Hè, die hij doorgeprikt heeft. Nou, we kennen hem vooral als oprichter van uh, Access, Access for All. For all uh, ja. En als, als zoon van een Telegraafjournalist, uh, dacht ik zelfs. Die uh, uh, zijn computer ooit uh, uh, leren kennen... doordat zijn vader van Telegraaf een Telegraaf kreeg. Dus eigenlijk is het allemaal de schuld van de Telegraaf. Maar uh, het, uh, ja, het is een jongen die, die natuurlijk zeer dicht bij die Assange staat. Uh, hij was ook aanwezig in IJsland toen daar het hele plan uh, werd uh, bedacht voor het, ja. het, uh, het naar buiten brengen van de laatste uh, grote uh, onthullingen. Uh, dus hij, hij is zeker ja, adjudant. Dat is een term van de CIA, geloof ik. Maar ik vind, hij, het heel, ik vind die hele organisatie rond Wikileaks doet me op een bepaalde manier een beetje denken aan Al-Qaeda. Je weet, je weet niet hoe groot het is. Nee. Je weet niet, er is neem ik aan, geen een kantoor waar iedereen met een pasje 's ochtends binnenkomt. Uh, dus nee, dus zeker, ook, dus zeker op internet is dat natuurlijk ook heel diffuus. Ja. Ik, bedoel, ik kan ook uh, lid zijn en van Wikileaks. Pracht, en en door, eens ja. gaan, de, de, door te gaan helpen om, uh, om iets te, te kraken, ben ik dan een uh, Wikileaks. Ja, dat is denk ik de, ja. de, precies wat je. Dat is een goed punt wat je maakt. Het is, bij Al-Qaeda is ongrijpbaar, Wikileaks is ongrijpbaar. En de staat, de macht, wil wel graag daar controle op blijven uitoefenen. Terwijl dat, wij leven in een tijd ja, dat dat bijna onmogelijk ja. is geworden. Maar moet Nederland hier gewoon ongrijp beschermen, bijvoorbeeld? Want uh, ze zitten toch aan alle kanten nu uh, te, te, te roeten. Ja, nou ja, kijk, je ziet nu dat, dat, dat de, de Amerikaanse staat uh, is bezig om, om de schade te beperken. En ik vind dat je als, uh, als, als beschaafd land moet je zeggen van dat er een vrijheid van meningsuiting is. En dat, dat daar, dat daar zo'n zo gongrijp, dat de Nederlanders in zin niet zozeer. Maar ik vind wel dat je de, deze mensen moet beschermen. En met name ook dat er een taak is voor de andere media om daar, zich daarover uit te spreken. Ja. Want ik vind maar dat... Zeg, je automatisch achter Wikileaks schaar ook, vind ik, je? ik vind dat je als uh, journalist, is jouw taak het controleren van de macht... En wanneer jij. Uh, in de, ook in die, en je moet WikiLeaks moet je benaderen met alle journalistieke uh, uh, uh, ethiek die, die er is. En je moet zorgen dat, het, uh, dat, het, uh, dat, dat je geen mensen in gevaar brengt. Je moet, je moet checken, alles wat er maar. Wat je normaal doet met alle bronnen. Maar je, je hebt wel uh, te kiezen. Ik vind wel dat je, dat je, zodra een journalist achter het staatsapparaat gaat staan, dan moet hij voorlichter worden. Ja. Lisbeth waar sta nou, jij eens. achter Wikileaks? Ja, zeker. Sowieso. Nou ja, in principe wel. En kijk, ik kan niet beoordelen uit al die documenten die er zijn. wie nou precies uh, wie in gevaar brengt. En dat is natuurlijk een afweging per keer. Maar in principe vind ik dat we. Uh, maar er zijn, maar dat, dat, dat, dat hebben ze natuurlijk bestem. ook geleerd de afgelopen tijd. Dat ze, er zijn nog steeds maar 2000 van die documenten vrijgegeven. Er wordt gecontroleerd. De fouten die ze gemaakt hebben in het begin. en waar ze ook weer op werden aangesproken terecht. Mm. die maken ze nu niet meer. Dus het is nu uh, een, een bron geworden voor ons. En ik vind dat wij daarmee daar, uh, daar, uh, om moeten gaan zoals we met alle bronnen omgaan. Dus beschermen. En. Nogmaals, wij moeten weten aan welke kant we staan. En we staan niet aan de kant van de macht. Nee. En daar ben je het mee eens, hè, Lisbeth? Ja. Oké. Okay. Nou, zijn we het eens op het eind. Dank. Ja. Uh, Lisbeth Staats en Bert Wagendorp waren dat in het mediaforum. Uh, straks de nieuwskenner van week 2. Gaan we naar op zoek. De eerste die aan de bak moet is Karel Jan Voogd uit uh, Zwolle. En dit is muziek van de Radio 1 CD van deze week. Het is van een Waalse groep. Heet uh, Soares. Zou een naam voor een voetballer kunnen zijn, natuurlijk. Maar uh, ze komen uit Wallonië, dus Soares. Een liedje van hun CD. Hier is Comte Belle. Nee. Fais pas ta lumière, ça me fait mal. Aux yeux. Ferme les paupières, tu nous verras bien mieux. Je aime en champ de bataille, les cheveux défaits. Dans un vieux chandail, c'est fou comme tu me plais. J't aime au naturel, au réveil matin. Les yeux en sommeil, le cœur sans fondsin. J'aime pas comme t'es belles, ça me fait du mal. T'es bien trop sensuelle, en oh femme fatale. J'aime pas comme t'es belles, ça me fait du mal. T'es surnaturel, en oh pas normal. Quand tu fais la pelle, ça me fait du mal. Je te vois infidèle, en oh femme fatale. J'aime pas comme t'es belles, ça me fait du mal. T'es surnaturel, en oh pas normal. J't'aime en champ de paille, les piétons, le foin. En épouvantail, Yenvara, la main. en coton, Quand je strengt vénitien. J't'aime en polochon, plus qu'en balaquin. Fais tomber le masque, sois tel que tu es. Laisse devant la glace ton autre reflet. Oh, ouais, j'aime pas comme t'es belle, ça me fait du mal. T'es bien trop sensuelle, enfin fatale. J'aime pas comme t'es belle, ça me fait du mal. T'es surnaturel, pas normal. Je la J'aime pas t'es belle, ça me fait du mal. T'es te surnaturel, pas normal. Je en, mélodie, en quelques accords. Pas en symphonie, mais encore à corps. Zo'n parapluie, la en lambeau. L'hiver dans mon lit, je tape contre ma peau. Mais... J'aime pas comme t'es belle, ça me fait du mal. T'es bien trop sensuelle, oh femme fatale. J'aime pas comme t'es belle, ça me fait du mal. T'es surnaturel, oh pas normal. Quand tu fais la pelle, ça me fait du mal. Je te vois fidèle, oh femme fatale. J'aime pas comme t'es belle, ça me fait du mal surnaturel, pas Je te vois fidèle, femme fatale. Suarez, dus deze week Radio 1 CD. En het album van ze heet L'Indécideur. Dan weet u dat. Karel-Jan Voogd is 45 jaar en komt uit Zwolle, organisatieadviseur en gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz. Welkom. Ja, dankjewel. Organisatieadviseur, wat, wat doe je dan? Je staat s morgens op en dan? Nou, meestal doe ook niet zoveel. Want uh, mijn werk is om te zorgen dat de organisaties beter gaan presteren. Uh, oh, de, ik bedoel, daar kan je lekker uh, achterover hangen. Uh, daarom zit ik hier ook. Ja, ja, ik snap ja. het. Ja. Nee, maar even, even serieus. Nee, maar... ik ben beter, bezig met het beter, uh, slimmer, uh, efficiënter uh, organiseren van, uh, van bedrijven en instellingen. En of de, uh, het bedrijf in totaliteit, of teams, of heel veel met individuen ben ik in de slag. En ja. dan gaat het over strategie of over coachen. En hoe werkt het dan? Dan ga je een tijdje daar in zo'n bedrijf rondlopen... en dan, dan kijk je hoe het allemaal reelt en zelt daar... en ja. dan kom je met je vernietigende conclusies. Ja, of met wat slimme aanbevelingen, ja. En ja. meestal zijn dat natuurlijk dingen die mensen zelf hebben bedacht... Uh, uh, alleen die niet op de goede plek terechtkomen... of die niet op de goede manier gecombineerd zijn, noem maar op. Er valt nog een hoop efficiëntie te halen zo hier. Ja, dat. Ja, ik doe heel veel aan, uh, aan wandelcoaching. Dus uh, op een mooie dag als dit, dan wandel ik langs de IJssel met mijn klant. En probeer ik die wat bij te brengen. Kijk aan. Nou, dat is interessant. Um, we gaan eens kijken of je intussen het nieuws ook nog een beetje gevolgd hebt. We gaan op zoek naar de nieuwskenner van week 2. Uh, jij bent degene die de hoogste score mag neerzetten voorlopig. Uh, de te kloppen score, laat ik het maar zo zeggen. We beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. Verschrikkelijk goed, rondje van 30-9. De Nationale Nieuwsquiz. Het gewoon dat hij dus de Europese kampioen is. Magistrale versnelling aan het einde van zijn 10 kilometer... met twee slotronden van uh, hoog in de 30 seconden... en dat op het buiteneis buiten van Kolombo. Nu is er echt een glimlach op zijn gezicht. Want daar komt hij op de finish af. En hij komt op de finish af in de snelste tijd. Ja, schaatsen gaat het over. In het Italiaanse Colalbo werd dit weekend het Europees kampioenschap Allround verreden. Vraag 1. Wie werd kampioen bij de mannen? Skobrev. Ivan Skobrev is goed. 27-jarige Rus. Uh, bijna Jan Blokhuizen. Ja, net niet, hè? Nee, net niet. Maar knap van die blokhuizen, want die komt eraan. Uh, vraag 2. Het EK Allround voor vrouwen kende gisteren bijna een bizarre afloop... in de slotrit op de 5 kilometer tussen Martina Sablikova en de Nederlandse Irene Wüst werd door de wedstrijdleiding een fout gemaakt. Wat ging er mis? De bel ging te vroeg voor de laatste ronde. Dat is goed. Sablikova en Wüst moesten allebei nog twee ronden afleggen... toen ze al de bel hoorden. Beide schaatsers voornamen van meerdere personen langs de kant van de baan... dat ze nog een rondje door moesten rijden. En zo kwam de gouden medaille voor Sablikova niet in gevaar... en stelde Wüst het zilver zeker. Skobrev en Sablikova hebben er dus een Europese titel bij... maar stijgen daarmee niet op de wereldranglijst bij het schaatsen. Die wordt namelijk gebaseerd op persoonlijke records op vier afstanden. En uh, die rijd je niet op buitenbanen. Wat is de van oorsprong Noorse naam van deze ranglijst? De Adelaarskalender. Um, het is de Adelskalender. Nou, daar moeten jullie weer even naar kijken. Bij de mannen staat Johnny Davis op 1, Sven Kramer is tweede... Irene Wüst is de beste Nederlandse vrouw op plaats vijf... De Canadese Cindy Klassen is daar de lijst aan voert bij de vrouwen dus. We gaan naar de vraag met een geluidsvraag met erbij. Wie is hier aan het woord? Op de achtergrond staat dat aggregaten op volle toeren te draaien. Omdat er natuurlijk wel overlast is van het water. Maar het is niet zo dat, dat er uh, grote risico's worden gelopen... of dat er sprake is van paniek. Nou, dus, uh, ik heb geen idee. dat wordt een hele grote gok. Is dat, uh, ondanks dat hij het accent niet heeft, maar de gouverneur van Limburg... Nou, je zit wel in de goede richting qua, uh, qua regio waar dit over ging. Uh, maar het is, uh, het is iemand uit de andere kant van Nederland, namelijk uit Friesland. Ja, Joop, Joop Atma, ja. Ja. de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. En hij heeft zondag een bezoek gebracht aan de Limburgse dorpen Stijl en Itteren. En liet zich daarbij praten over de maatregelen die genomen worden tegen het hoogwater. Vraag 5. Welke rivier heeft gisteravond zijn hoogste waterstand gehaald... met een top van 47 meter boven NAP? De Maas. Bij Maastricht is goed. Inmiddels daalt het water daar in die Maas weer. Rijkswaterstaat spreekt van een voorzichtige daling. We gaan naar de laatste vraag. Maximaal vier punten te verdienen. Aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. We vragen natuurlijk wat bedoelen wij hier? Als je het antwoord weet, wil ik stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik ben ook een chemische stof en een plaats in Texas. Stop. Texan. Is dat ook een chemische stof? Geen idee. Nee. Ik ga nee. voor de maximale scoren. Ja, Nee, het is niet goed. Uh, het is uh, Soudaan. Dat schijnt een chemische stof te zijn. Uh, wordt gebruikt als kleurstof voor olie en verf. Vroeger werd het ook gebruikt voor het kleuren van voedingsmiddelen... zoals currysaus en chilisaus. Soudaan, grootste land van Afrika, grens aan Egypte en Libië. En uh, de tegenstellingen tussen het noorden en het zuiden zijn... Behoorlijk groot. Dat werd nog eens verergerd door uh, de al sinds 1954 woedende burgeroorlog daar. En uh, het gaat over... Uh, de aanleiding zeg maar, voor, deze, voor deze vraag was uh, dat er gisteren een referendum is begonnen over onafhankelijkheid uh, in Soudaan. Want dat was dus een goede antwoord. Uh, die vraag over die adelaarskalender is fout gerekend. Want het is echt de adelaarskalender, meldt de jury. Dus dan komen we op een factor van drie. En daarmee spelen we dan zometeen deel twee van de Nieuwsquiz. Ik ben het oneens met de stelling. Ik vind dit zo laf. Ik ben voor de stelling. Het is een labiel stelletje geworden. Ik me omeens. En voor de rest heb ik er niets aan toe te voegen. In stand.nl straks om half twee krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling. De politiemissie naar Afghanistan moet doorgaan. Het gaat dus over de plannen van het kabinet om agenten en militairen naar Afghanistan te sturen, naar Kunduz... Het gaat om een trainingsmissie. Of die plannen doorgaan is nog maar de vraag. Want het kabinet moet steun vinden bij de oppositie. Gedogenpartner PVV heeft al gezegd dat ze niet bereid zijn om mee te doen. Net als de PvdA en net als de SP trouwens. En wat vindt u eigenlijk? De stelling dus. Politiemissie naar Afghanistan moet doorgaan. Bent u daarmee eens of oneens? Sms staat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stan.nl en twitteren naar atstan.nl. Zijn we terug bij Karel Jan Voogd uit Zwolle. Um, factor 3, hadden we net. Ja, vooral een beetje tegen. Hè? Ja, nou, het, ging, het ging wel aardig het begin, maar het eind was een beetje overmoedig, die gok. Ja. Uh, wat betreft Zoedaan. Nou, het kan allemaal hersteld worden in, uh, in de, het kanon, zoals wij dat dan noemen. Um, veel vragen, snel antwoorden. Um, als een antwoord niet duidelijk is, zeg je, zeg je pas en dan stel ik snel de volgende vraag. Daar komen ze. De nationale Nieuwsquiz. Welke schrijver is de winnaar van de Gouden Ganzenveer? Remco Campus. Is goed. Nijmegen heeft zondagochtend welke kade afgesloten vanwege het hoge water? Balkade. Is goed. Wie heeft in Sint-Michiel Gesel haar eerste nationale titel veldrijden oh, gevoerd? Is goed. Het aantal mensen dat wat voor lichaamsdeel op internet te koop aanbiedt, stijgt. Nier. Is goed. Hoeveel doelpunten scoorde Ronaldo in de wedstrijd Real Drie. Madrid, villarreal Real is goed. Henk Krol wordt bij de statenverkiezingen een lijsttrekker van de partij 50 plus. 50 plus. Oh. In welke provincie? Brabant. Is goed. Amerikaanse minister van Defensie Robert Gates wil een militaire relatie met. Met welk land? China. Is goed. Uit Brits onderzoek blijkt dat groene thee mogelijk welke ziekte helpt voorkomen. Pas, hè, zei je? Alzheimer is het. Hoe heet de prinses die zaterdag een tweeling heeft gekregen? Eh, uh, pas. Kroonprinses Marie van Denemarken. Welk land vierde vrijdag het 150-jarig bestaan als natie? Italië. Is goed. Twitter-account van welke actrice is uit de lucht gehaald? Pas. Courtney Love. Hoe heet de Tilburgse pvda van A-wethouder die een schaduwkabinet bepleit? Pas. Jan Hamming. Hoe heet het bedrijf van de lijst aanwezige stoffen nu is vrijgegeven? Chemiepak. Is goed. Welke Australische deelstaat blijft kampen met wateroverlast? Queensland. Is goed. Wie vierde gisteren haar laatste verjaardag als burgermeisje? Uh, Kate Middleton. Is goed. De rechtbank hoort vandaag Nederlandse getuigen in het proces tegen welke Nederlandse Argentijnse piloot? Poch. Is goed. De rentrée van Lorna Kiplagat in de halve marathon, in welke plaats is uitgelopen op een deceptie? Geen idee, de kuipblessure. In Egmond. Welk Japans autoconcern heeft vorig jaar zijn titel van het werelds Toyota. grootste autofabrikant vastgehouden? Is goed. Welke premier heeft de banken in zijn land gewaarschuwd dat ze lagere David bonussen Cameron. moeten uitkeren dan vorig jaar? Is goed. David Cameron, die zat er nog bij. Nou, ik, wat er ook verder. 14 vragen goed, zie ik hier. Ja, de facto was slechter. Ja, ik vind, je hebt het laten zien in het kanon... dat je er echt wel wat vanaf weet. 14 vragen, goed, dat is een, een, aardig, een aardige score. Keer drie komen op 42. Ja, dat, dat is dan nog niet heel veel. <coughs> dus we gaan zien of dat standhoudt deze week. Maar ik vind wel dat je, je hebt laten zien... dat het, uh, dat het wel uh, aanwezig is, de Dank je wel. Ja. Ja. Je krijgt van ons in ieder geval twee kaarten voor beeld en geluid. Dat is leuk. We doen er een lunchradio bij de mok van dit programma. Um, en uh, afwachten dus. Dank Bedankt voor het meedoen. Goeie reis hey. terug naar Zwolle. Ja, dank je wel. Uh, wij melden ons straks om kwart over één weer. Komend weekend is het Noorderslagfestival in Groningen. Er zal in de zijlijn heel veel worden gesproken over de doorverkoop van katen. Dat is uh, de branche toch wel een doren in het oog. We hebben straks een van die doorverkopers aan de draad. En we gaan eens vragen hoe dat nou precies anders zit. Straks, nu is het NOS Journaal.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 Het gaat het zo goed met de Afro-Nederlanders dat ze geen tijd meer hebben voor activisme. Prem Radagensjoen op weg naar het nieuws. Ik zie geen verschil tussen Negers of, moslifs, of nu maar op. We zijn allemaal mensen en we zijn allemaal gelijk. Op zoek naar De Bron. Laten we geen discussie voeren over Zwarte Piet. We hebben het nu over Black Empowerment. De wereld op uw stoep. Dat is toch een vooruitgang dat iemand gewoon zegt, één zwart je weg. Elke werkdag, s ochtends van half elf tot elf. Omdat u kunt ervaren dat onze problemen ook mondiale problemen zijn. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Worldticketcenter.nl, ook de goedkoopste hotels en autohuur. Worldticketcenter.nl.